So, good evening everyone. Goedenavond allemaal. And thank you to have me here in Holland. Bedankt dat ik hier in Nederland mag zijn. And um, before I will introduce myself with a few words, with your permission. Voordat ik uh, mezelf uh, voorstel. My name is Daniel Brown and I'm Israeli. I'm Sabra. Mijn naam is Daniel Brown and I'm Israeli. I'm Sabra. Yeah, I born in Israel in a... Kibbutz, if you ever about like that. Ik ben in Israël geboren in een kibbutz. In centrum van Israël waar is de Carmel Mountain. In het centrum van Israël waar de Carmelberg is. En I'm the, um, the director of organization that call Hij is de directeur van een organisatie die heet Lechaim That um, helping Holocaust survivors. Uh, die Holocaust over, uh, overlevenden helpt. Met het opleiden van mensen voordat ze het leger in gaan. Ik ga jullie veel meer vertellen over het werk in het tweede deel van de avond. That you see what supporting. Zodat u ziet wat u gaat ondersteunen. Maar voordat ik dat wil ik u een beetje wat er vandaag in Israël gebeurt. Dat ik dat ga doen wil ik u graag delen wat er op dit moment met Israël gebeurt. En hoe verbinden we dit alles met de Bijbel? Laat um, first of all let me tell you about me a bit about the way I believe and the way I following my rules. Uh, laat me eerst iets vertellen over wat ik geloof en hoe ik uh, de regels volg. Long time ago. Lang geleden God showed me the way to following the Tanakh. Uh, lang geleden heeft uh, de heer mij de weg getoond om de Tanach te volgen. Usually orthodox Jews also have other books that they study from. Uh, gewoonlijk hebben orthodox Joden ook andere boeken om van te studeren. Like the Talmud, Gemara. Zoals <tomst> de Talmud <tomst> en <tomst> Gemara. And of course I respect those books very much, but uh, I'm following only the, the Tanach which is what you call the Old Testament. Uh, ik heb heel veel respect voor die boeken, maar ik volg alleen de Tanach. Uh, wat jullie het Oude Testament noemen. Many people ask me if I'm a messianic Jew. Uh, veel mensen vragen mij: bent u een messiaanse Jood? Well, I have a news for you. Nou, heb ik nieuws voor u. Every Jew that in God he's a messianic. <laughs> Elke Jood die in uh, de uh, Messias gelooft is een messiaans blijvende Jood. We all believe in Messiah ben David. We, we geloven allemaal in de Messias, de Zoon van David. Ik weet niet of u ervan op de hoogte bent, maar uh, vandaag en gisteren waren de herdenkingsdagen voor de Holocaust in Israël. Hij is de zoon van uh, ouders die ook in de Holocaust zijn geweest in uh, Duitsland. En als u weet, toen hij zeven jaar oud was. I grew up in shelter. Is hij opgegroeid in een uh, schuilkelder. Our childhood was all the time to be in a bomb shelter, a long, long, long time. Onze hele kindertijd bestond eruit om in een uh, schuilkelder te zijn, een hele, hele lange tijd. And as well today. En ook vandaag. When we hear all the time that we have wars in Israel up north in Lebanon number two, three years ago. Uh, ook vandaag, wanneer we horen al die oorlogen uh, in Libanon en Norge, And of course what we had last summer in Gaza. And what we zomer in Gaza. Last winter in Gaza actually. Last winter. So you see that in Israel things are quite tight. Excuse me? Things in Israel are quite tight. Okay, uh the uh, spanning is hoog in Israel. One time it's in the south, one time it's up north. The in the south, the other in the north. And sometimes it's very hard to understand. En soms is het ontzettend moeilijk om te begrijpen. Hoe kan dat in 2009. De Jewish zijn dat de mensen in het Heilige Land nog steeds moeten lijden. Let's start to understand what we suffer from. Laten we eerst gaan begrijpen waar we lijden. Maar voordat ik begin wil ik u graag om toestemming vragen. Ik ben niet een person. I'm not an official person. Okay. Uh, hij is geen uh, officieel persoon, hij is geen uh, regeringsfunctionaris en dergelijke. En hij gaat niet nu beginnen om een diplomaat te zijn. Hij wil u graag het nieuws geven zoals het is. En de reden daarvoor is, we, all have to wake up we moeten allemaal wakker worden. Want we enteren een heel, heel dramatische tijd in de historie, in mijn opinion, of het waarschijnlijk is. De reden daarvoor is, is omdat we een ontzettend dra dramatische tijd binnengaan in de geschiedenis. Which is we all call the last days. Die we allemaal de laatste dagen noemen. One reason that the Jews people always suffered, during the history, including the Holocaust. De reden waarom uh, de Joden altijd geleden hebben, inclusief the Holocaust. The reason was de Holocaust. De eerste reden was that we our God. dat zij hun God verraden hadden. We left his road that he gave us. Uh, he left? We left oh. his road that yeah. he gave us. Uh, ze hebben de weg verlaten die hij hun gegeven heeft. It's something that we can say. You don't have to say that, things like that. Uh, iets waarvan we kunnen zeggen, jullie hoeven niet zoiets te zeggen. Part of our job is the Jews. Uh, deel van ons werk is de Joden. It's to be able also. To judge ourselves. Is ook uh, om onszelf te oordelen. Because in the view that I live in, want het uh, levensbeeld waar ik in leef. God, God is not a punisher. God is geen straffer. He is an educator. Hij is een Anything we see in our own human eyes iets wat we zien in onze eigen menselijke ogen. As difficult as it is, zo moeilijk als het is, it's much higher of our understanding. Het is veel hoger dan ons begrip. Including the holocaust, inclusief de holocaust, which is six million Jews was killed by hate. Waarin 6 miljoen Joden waren vermoord door haat. The reason for the hate, de reden voor de haat, it doesn't matter. Haat is haat. haat maakt niet uit. We moeten always remember. We moeten altijd onthouden. That hate to the Jews dat haat tegen de Joden. Dat, dat nooit zal verdwijnen, zelfs vandaag niet. We, have to fight it. we moeten het bevechten. We, have to that. we moeten het onthouden. And be it. En we moeten er helemaal er tegen zijn. But we have job to do. Maar we hebben nog een andere taak: to ask why do we this to uh, Dat we onszelf afvragen: Waarom verdienen we. Dat dit gebeurt. Let's remember long time ago in Moses' time. Laten we ont, uh, teruggaan in de geschiedenis naar Moses' tijd. It's a very actuele things to talk about because two the few days ago we had Passover in Israel. Dat zijn moeilijke dingen om over te praten. Passover it's the liberation from slavery. Uh, is de liberatie van slavernij. Ze moeilijke termen om over te praten, want we hebben net uh, Pasdag uh, gevierd en Pesach gaat over de bevrijding van Israël. Moses by the name of God of Israel came to take Israel away from slavery to liberation. Moses kwam in de naam van Yahweh om Israël uit de slavernij te halen naar vrijheid. Since that time, sinds die tijd, we start long process, Zijn we een lange weg begonnen. To remember again what a wonderful God we have. Om opnieuw te herinneren wat voor fantastische God we hebben. And when God gave us the Torah in Sinai en wanneer God, toen God ons uh, de toren gaf op Sinai. Hij gaf ons twee wegen uh, als optie om te wandelen. His road, zijn weg. Or not. Of niet. No middle way. Geen tussenweg. Living water will be my way, says God. Levend water zal mijn weg zijn zegt God. Choose good. Uh, kies goed. Choose life. Kies leven. Or death. Of dood. Of black and dark. Of, uh, zwart en dood. It's up to you, says God. It's up to you, says uh, God. Het, het, het is aan u. It's up to you to choose what do you want. Het is aan u om te kiezen wat u wilt. Go with your mind and create your own way. Ga met je eigen geest en maak je eigen weg. Or understand that it's something much bigger than that. Of uh, begrijp dat er is veel groter dan. The King of the Kings. Dan de, Koning de, the one and only. de enige echte God, of Israel. God van Israël en centuries centuries. voor eeuwen en voor eeuwen to what Moses told us he died. volgens wat Mozes ons geleerd heeft voordat hij stierf zal ik weten wat er met u zal gebeuren in de laatste dagen zei Mozes ik zal zien wat er met u zal gebeuren in de laatste dagen ik zal zien wat er met u zal gebeuren in de laatste dagen. Shall you betray God? Uh, u zult God verraden. So he gave us already the hint what's going to happen to us. Hij gaf ons alvast de hint met wat ons met ons zal gebeuren. With a lovely promise by the end of it. Met een mooie belofte aan het einde daarvan. That we will be redeemed. Dat wij gered zullen worden. But we have to, long, to walk long, long way for that. Maar nou, we moeten daarvoor een lange, lange, lange weg bewandelen. With your permission, let's go back to Egypt. Met uw permissie gaan we terug naar Egypte. Moses came. Moses kwam. Was able to convince people that was in slave mentality. Uh, hij was uh, in staat om mensen te overtuigen die een slavenmentaliteit hadden. I'm gonna repeat that one. Ik ga die herhalen. Of slave. Honderdduizenden slaven. Think about the mentality, very Denk uh, aan hoe zij dachten, heel uh, kleingeestig. To the material. Compleet verslaafd aan het materiële. Completely to the slave mentality. Compleet uh, verknocht met de slavendenkwijze. Suddenly they have to be convinced to get up there and do the first move, clean themselves from the past. Uh, en eens moeten zij gaan opstaan en zichzelf gaan reinigen van het verleden. En het is niet makkelijk om te doen. Het is niet eens normaal. It is only with one het is alleen maar mogelijk met één uh, voorwaarde. God will. Uh, God's weg. Exactly en dat is precies wat er gebeurt. Moses, Door Mozes. God great miracle in Egypt. Heeft God uh, grote wonderen gedaan in Egypte. That convinced Pharaoh. Die Farao overtuigde. En de mensen van Israël, om erop uit te gaan en de eerste stap te zetten naar vrijheid. And look what's en kijk wat er gebeurt. Of and then the ocean. De mensen van Israël gaan lopen en opeens zien ze de oceaan. Could be very romantic, isn't it? Zou erg romantisch kunnen zijn. Only it was a problem here. Alleen was het een probleem. Egypt was behind them. Egypte was vlak achter ze. Chase them. Uh, joeg ze op. Now think about it. Denk daarover. What's happened to a person? Wat gebeurt er dan met een mens? When he stand and he cannot go any further. Wanneer hij daar staat en hij kan niet verder. Behind him is big bear. Achter hem is een grote beer. On the right hand it's huge huge amount of giant. Aan de rechterkant is een gigantische reus. In, in the left hand it's Aan de linkerkant is een Jasser Arafat. Just for example. Where should you go? Waar zullen we heen gaan? You have no place to go. We kunnen nergens heen. What would you do in that case? Wat zou u dan doen in die? When dagval? it's coming and closer and closer and you and you suddenly feel no security. Wanneer het dichter en dichter en dichter bij komt en u totaal geen gevoel van veiligheid meer heeft. It's a very important te to remember. I will repeat that. Suddenly you feel without security. Opeens heeft u geen gevoel van veiligheid meer. En opeens de stenen waarvan we veiligheid hadden. They help us. Die kunnen ons niet helpen. Niets kan ons helpen waarop we eerder vertrouwden. What would we do? Wat moeten we doen? Scream to the sky. Schreeuwen naar de lucht. And that's exactly en dat is precies. wat God was waiting for. Waarop God zat te wachten. He was for us to calling him. Hij wachtte erop dat we hem oprecht of En pas wanneer, de mensen, wanneer God echt uh, merkte dat de mensen vrij waren van elk gevoel van veiligheid. Then he could appeal on them. Toen kon hij zich vertonen aan hen. Now he's telling Moses, go ahead, don't scream to me anymore, just hit. Uh, I understand. Nee. Hit oh, yeah. the water. Okay. Uh, now say uh, God tegen Moses schil niet meer, maar sla and, op het water. And the question is why God need that for? Just open the ocean already, don't worry about Moses. Waarom had God dat nodig? Uh, waar, waarom uh, kon God niet gewoon uh, de oceanen zo splijten? Here is the answer. Hier is het antwoord. And don't believe me, I'm not a rabbi. En u hoeft me niet te geloven, ik ben geen rabbi. The answer is God don't want us to take nothing for granted. Het antwoord is dat God uh, wil dat we niks voorzelfsprekend aannemen. He want us to be His partner. Hij wil dat wij zijn partners zijn. He gave us responsibility to be His partner. Hij gaf ons de verantwoordelijkheid om zijn partner te zijn. Not just that like a lamb. Niet uh, gewoon mensen die als lam zitten. And all the same. En allemaal hetzelfde. Without zijn. Unique individual thinking. Zonder individueel denken. He He want us to move. Hij wil dat wij bewegen. To do about it too. Dat wij er iets aan gaan doen. To take part of his dat wij deel zijn van zijn geweldige. Schrikking. And only when we do. En alleen wanneer wij het doen, we feel God image in us. dan pas wanneer we iets doen, dan voelen we Gods beeld in ons. After all, are we cat or dogs? Uh, immers zijn we katten of honden? Do you know what the difference between human being and donkey, for example? Weet u wat het verschil is tussen een mens is en een ezel? Donkey is pure Godway. He doesn't have any choice to choose. Uh, een ezel is helemaal puur in Gods weg. Hij heeft geen keuze. But God gave us the gift of the time. to choose. To What a great gift. What a gift. And yet, what a great responsibility. En toch Responsibility. So here we go. The ocean was open and people were walking free. Hier zijn we dan. De oceanen waren gesplitst en de mensen wandelden doorheen. Egypte kwam er achteraan en het water sloot zich boven hen. En kijk wat er gebeurt. Dan zegt de Bijbel goed nieuws. Dan de the people of Israel geloofde in God en Moses, his servant. En toen pas geloofden de mensen in God en Mozes zijn dienaar. Did really the people believe in God? Of maybe by mistake they felt like maybe Moses he's the God. Of hadden ze het gevoel dat Moses God was? Let's check this issue for a second. Laten we dit eens onder de loep nemen. zo Moses left to the Mount of Sinai to bring some beautiful gift to Israel. snel als Mozes de berg Sinai was gegaan om een geweldig cadeau te halen voor het volk Israël, de mensen in Israël suddenly felt empty. Voelden de mensen van Israël zich opeens een leeg. Where is he? Waar is hij dan? Where is God? Waar is God? God, it's Moses, it's not God. God, het is Moses, het is niet God. But let's be easy with these people. Don't forget where they come from. Laten we uh, niet al te hard zijn over deze mensen. want Ze moeten niet vergeten waar ze vandaan komen. They came from 400 years of slavery. Ze kwamen van 400 jaar slavenij. That they could only understand. What they see and smell and touch? Ze konden alleen maar begrijpen wat ze konden zien, wat ze konden ruiken, wat ze konden voelen. Suddenly in een they have to believe in something that they cannot even see. In korte tijd moeten ze opeens gaan geloven in iets wat ze niet eens kunnen zien. It was not easy for them to adjust. Het was niet makkelijk voor hen om zich aan te passen. long time and it still take long time. Het nam een lange tijd in beslag en nam nog steeds lange tijd. Till we slag. get to the stage. Totdat we in het stadium komen. Not to believe in God anymore, dat we niet meer in God geloven, but to know Him, maar om hem te kennen, to know Him and to believe in Him, it's two different things. Om hem te kennen en in hem te geloven, dat zijn twee verschillende zaken. Adam and Eve, Adam en Eva, knew God, kenden God, until they chose to take a long, long trip, Totdat ze kozen om een lange, lange, lange weg te gaan te wandelen, until they chose to work God under hiding totdat ze ervoor kozen om God te kennen onder een sluier. Ze, ze verlieten de hemel, paradijs. All en alles draait om het verlaten van de hemel en teruggaan naar de hemel. Kunnen we geloven dat we ooit terug gaan naar deze tuin? Dat we niet meer believe in God anymore. We will know him. Dat we niet meer in God geloven, maar dat we hem echt zullen kennen. After all, the Bible telling us. Uh, de Bijbel vertelt ons. Will have to teach again each other. Geen geloven zal elkaar meer hoeven te leren. Because everyone will know God. Omdat iedereen God zal kennen. Ha, so why is that not today? What, where are we today? Waarom gebeurt dat vandaag niet? Waar zijn we vandaag? Let's face it. Laten we het goed bekijken. We still slave. We zijn nog steeds slaven. Big time slave hele uh, vastgebonden slaven. Let's not get upset here. It's quite alright. It's not all our fault. Laten we niet verontwaardigd worden, want het is niet onze schuld. For generation and generation and generation. Generatie op generatie op generatie. We left God so far away. Zijn we zo ver van God afgedwaald? We became everything but God uh, daardoor kwamen we alles behalve mensen die God liefhebben. We cannot we kunnen niet echt God lief hebben als we niet onze hersens, ons lijf, ons hele lichaam gebruiken om Hem te dienen. If we look to the Bible, als we naar de Bijbel kijken, we'll see very zien we zien iets heel interessants. So Waarom hield God van zoveel van koning David? Because he was so Omdat hij zo perfect was. I don't think so. Ik denk het niet. God, diets. Uh, excuse me. King David did sins. Koning David heeft veel zonden begaan. King David did many sins. Hij deed heel veel zonden. King David had a lot of pain in his life. Koning David heeft heel veel pijn en spanning in zijn leven. Look, what one person can suffer. Kijk nou, wat één persoon kan lijden. How come God loved him? Hoe kan dan God hem liefhad? God loved King David for one reason only. God hield alleen maar van David om één enkele reden. King David knew who is the real king, is. God hield van David omdat David echt wist wie de echte koning was. He was very small physically. Hij was uh, lichamelijk erg klein. And very big mentally. En geestelijk was hij erg groot. He was a holy man. Hij was een heilig man. Not by being perfect. Niet door perfect te zijn. But being honest about his age. eerlijk te zijn. Stage. Over zichzelf. Do you want to hear some example? Wil u een voorbeeld horen? Before he became king, voordat hij koning kwam. And Saul the king used to chase after him. En Saul uh, joeg achter hem na. He used to beg him. Uh, Schmekt hij hem? After who you chasing? Uh, achter wie jagt u aan? After a little mosquito. Achter een kleine mugg. After a dog, he calling himself. Uh, jaagt achter een hond aan. And then. When Saul saw that he cannot do anything to David. En David was willing to go to fight Goliath. And when David saw that he didn't do anything to David, he was ready to go to Goliath. Te Goliath, was Goliath was a very scary man. A giant. Een he had all the weapons around him. It was scary. Hij had alle hem heen. And King David came to Saul and said, I will fight him. En koning David die kwam, Saul, uh, kwam naar Saul en zei, ik ga hem bevechten. Saul from a very proud stage. Saul komt van een heel uh, trots podium. He looked to King David from his physically side to his small side. En Saul kijkt van zijn fysieke hoogte naar David die erg klein is. And he said. En hij zei. Jij? You. Jij. don't have any experience. En jij hebt geen ervaring. But King Saul says David. Maar koning Saul zegt David, My God, mijn God, the same God that saved me from the lion and from the bear, dezelfde God die me reed van de leeuw en de beer. He will save me also from the giant. Hij zal me ook redden van de reus. You see, David didn't have a doubt. U ziet, David had geen twijfel. David didn't believe in God. David geloofde niet in God. He knew God. Hij kende God. That's a big difference. He knew him. Dat is een groot verschil. Hij kende. He him. also knew. Hij wist ook, Who's gonna give him the to win the battle? Wie hem de kracht zal geven om uh, de slag te winnen? He knew that himself he cannot do absolutely nothing. Hij wist dat hij uit zichzelf helemaal niks kon. It's only God's blessing and will that we'll be able to win against the giant. Het is alleen maar dankzij Gods uh, wil en kracht dat we kunnen winnen van de reus. All right, said Shaul, you go ahead and fight. Oké, okay, zegt Saul, ga maar heen en vecht. But first, come over here. Maar kom eerst even hier. Take F16. Take F16. Take M16. Take een F16, m, m Take m this and take this and take this and take. Neem dit en dit en dit en dit. He said, I cannot. I'm not used to that. And daar zei, can kan niet. Ik meer over weg. Pick up five little rock. Hij nam twee uh, kleine stenen. And this little thing. Hij nam een slinger. And then he came to the giant. En toen ging hij naar de reus. And the giant looked, couldn't believe his eyes. En de reus keek en dan kon ze niet boven. Is this you make a joke out of me? Wat is dit zei reus uh, maak je een grapje? And then he did one huge mistake. En toen begon hij een grote fout. He cursed God of Israel. Hij, hij maakte toen de fout hij vervloekte de God van Israël. And David said to him simply. En David zei simpel tegen hem. And him. humbly. En nederig. Today you curse God of Israel. Vandaag heeft u de God van Israël vervloekt. af. Dus een ho uw hoofd geven. The rock was here. En de, de steen sloeg tussen And the head man. of John, giant was in David's hands. En toen was de hoofd van de reus in Davids handen. Later on he became a king. Later werd hij koning. And look what's happened to this beautiful man. En kijk wat er gebeurd is met deze mooie man. He was an idiot. Hij was een idioot. He was crazy. Hij was gek. He dared to dance and he dared to sing and he dared to cry and he dared to be human. Hij durfde te zingen, hij durfde te dansen, hij durfde te huilen, hij durfde een mens te zijn. What are you doing, David? Wat doe je doing David? Even his wife watching from the window for this idiot that dancing next to the Torah. Uh, zelfs zijn vrouw die keek door het raam naar haar man the die danste naast de Torah. Just had a great victory. De man had net een geweldige overwinning. Release our holy Torah. Uh, bevrijd onze heilige Torah. And what he does? En wat hij doet? Dancing like idiot. Als een idioot. Was he an idiot? Was hij een idiot? Uh -uh. uh -uh. He was himself. Hij was zichzelf. He didn't forget who he is, and hij... he didn't forget more than that. He didn't forget who's God is. Hij, hij vergat niet wie hij is, en hij vergat niet wie God is. And it was something else here. En er was iets anders. King David knew his weaknesses. Koning David kende zijn zwakheden. He knew that even him. Hij wist dat zelfs hij go by and be proud. dat hij, uh, per ongeluk tots kon zijn. Hij had moest zichzelf balanceren. Door acting sometimes like fool. hij moest zichzelf balanceren like door, zich door af en toe de, de gek uit te hangen. Dat was zijn manier om zichzelf in evenwicht te houden ten opzichte van zijn God. And then when Nathan the prophet came to him. En toen Nathan de profeet tot hem kwam. Zeer boos over dat verhaal met Bathsheba. King David had geen seconde van twijfel. Hij zei, ik heb gezondigd tegen hem over mijn God. And on, and on, and on. En zo door en zo door. Was hij, was, hij is een geweldig voorbeeld als een leider. Hij was een geweldig voorbeeld als een leider. omdat hij wist wie de echte leider is hij is een geweldig voorbeeld van een leider omdat hij wist wie de echte leider is let's say to David for a laten we even gedag zeggen tegen David. laten we terug gaan naar Mozes Mozes uh, had, had een jonge jongen die hem diende in de tent the name of the boy was de, naam, de naam van de jongen was Jehoshua maar voordat dat, dat zijn naam was was het iets anders was zijn naam Hosea. Do you know what Hosea means in Hebrew? Weet u wat Hosea betekent in? Servant. Uh, servant. Dienaar. Saver. Uh, servant. Saver. Uh, dinar redder. Yes. Hosea means servant, saver. Uh, Hosea betekent dienaar, Redder. Moses one day in his holy spirit was watching him and says, Come over here, Hosea boy. Come over here. Moses bekeek hem een keertje door zijn heilige geest. En zag de jongen en hij zei kom hier Josea on, Vanaf nu aan zal u redden Jehu, zal uw naam zijn Jehoshua. Do you know what is Weet u wat Jeho betekent? God will save. Het betekent Jehoshua Je means God will save. Jehoshua betekent God zal redden. It's very interesting but why? In the earth Moses Het is heel interessant, maar waarom op aarde moet Moses hem die naam geven? Vergeleken was not punished at all by not going into Israel. met heel veel mensen werd Mozes niet gestraft voor niet binnengaan van Israël. That was not Dat was niet zijn taak. Mozes was degene die bedoeld was om de Torah aan de mensen te geven. For forty gedurende 40 jaar to be patient om geduldig te zijn with compassion met uh, liefde to his people naar zijn volk it was not easy for him het was niet makkelijk voor hem sometimes he was almost angry with his people soms was hij echt boos op zijn mensen and now listen to this beautiful thing en luister nou naar dit geweldige ding few time god telling moses let me finish with them and i will make you a new nation out of you vele keren heeft god tegen Mozes gezegd ik zal hun wegvaag en ik zal jou tot een nieuw volk maken. And what Moses said, en wat Moses zei? Please God. Alsjeblieft God. Don't. Doe het niet. Don't. Doe het All blieft. his mercy and kindness came out of him. Als een liefde en barmhartigheid en genade kwam uit hem. And now it's a big question here. En nu is hier een grote vraag. Is God really was about to destroy these people? Zou God echt zijn volk zo vernietigen? No. Nee. God knew that even Moses, he just human being. En hij, uh, hij wist uh, dat het een heel kritieke tijd was voor uh, Israël om Moses niet te verliezen. Not to lose his quality with so much kindness and patience for the people. Om zijn kwaliteit niet te verliezen, zo liefde en geduld voor zijn volk. So God had to test him from time to time to deliver out the beauty of Moses out. God moest hem af en toe een paar keer testen om die liefde en die warmhartigheid naar boven te halen. To remind him his mission. Om hem te herinneren aan zijn missie. En daarna was het de tijd van Joshua die, Israel, die het land ging veroveren. And look happened. En kijk wat er gebeurt. Yeshua had, had nooit een strijd. Before he asked God his blessing. Voordat hij God om zich had gevraagd. Let's say goodbye to that time. Laten we gedag zeggen tegen die tijd. And coming back to our time now. En terug gaan naar onze tijd nu. First, let's say goodbye also to the Holocaust time. Not before I will remind you something. Laten we ook even tijdelijk gedag zeggen tegen de Holocaust tijd. Maar voordat ik dat doe, wil ik u iets aan iets herinneren. In Ezekiel. In Ezekiel. God warning us. Waarschuwt God ons. Don't be like the other nation. Wees niet zoals de andere natie. You try to be like them, or more than that, leave among them. Uh, u probeert op ze te lijken, uh, zelfs onder ze te leven. I shall give you feet and an angry heart. Dan zal ik u een uh, onrustig geven en een boos hart. That actually was from the Torah, this story, this scripture. De, deze schrift is eigenlijk van de Torah. And look what we did. En kijk wat er gebeurde. After God kicked us out from Israel for some time and destroyed the second temple nadat god ons uit israël heeft geschopt en de tweede tempel heeft vernietigd wanneer ik zeg dat god de tempel vernietigd heeft then, dan bedoel ik dat hij het toegelaten heeft wat we wat we toen like geprobeerd to hebben is als de duitsers te zijn als de like europeanen te zijn en ons doel totaal vergeten vergeten zijn and then god says in a vehicle, en dan zegt God in de Zegel: You try to be like the other nation, u probeert, never shall be. U probeert te zijn als de andere natie, maar u zult nooit als hen zijn. I will take you from there. Ik zal u opnemen van hen. Even if it will be with a lot of anger. Ook al gaat dat met een met een behoorlijk And a lot of En een hoop rampspoed. But you will go back. Maar u zal To the, the track that I did covenant with you. Maar ik zal u terugzetten op de weg met, uh, van mijn verbond. Je ziet, we hebben een verbond. Het is geen arbeidsovereenkomst. Het is een verbond met de koning der koningen, de God van Israël. Een verbond dat hij nooit gebroken heeft. Maar dat wij hebben gebroken. En God zegt zijn woorden: Either way, ik geef je een goede of een goede God geeft je een goede weg en een slechte weg. By the end of it, you will go back to your track. En aan het einde van de weg zul je teruggaan op je, op je goede weg. And look what's happened after the Holocaust. En kijk wat er gebeurde na de Holocaust. The biggest miracle in our century. Het grootste wonder in onze eeuw. God brought his children back to the Holy Land in nam zijn kinderen op en bracht ze terug naar het heilige land. Ik geloof met heel mijn hart. That het was the beginning of the was. Dat dat het begin was van de van de verlossing. It will be no more the time that Israel will will get out again from the country. Het is uh, de tijd is voorbij dat Israël uit het land zal geschopt worden. Those days are over. Die dagen zijn voorbij. This time we are there to stay. Deze keer zijn we hier om te blijven. But what's happens if God's children still choose to be like the other nation? Maar wat gebeurt als Gods kinderen nog steeds kiezen om als de andere naast hier te zijn? Wat zal God doen als we nog steeds ervoor kiezen om het grote zilver te aanbidden in plaats van Hem? Then He must educate us continually. Dan moet Hij ons blijven onderwijzen. And this time he gonna use the last, last, last big try for Israel. Dan zal Hij de laatste, laatste, laatste grote uh, beproeving voor Israël gebruiken. Gog Um Omagog. Yet before we go to that part, God still give us a chance. Maar voordat we naar dat gedeelte gaan, uh, geeft God ons nog een kans. Six days war and the war before and the wars after. Zes dagen oorlog en de uh, oorlog daarvoor en de oorlog daarna. De zes oorlog was een geweldige overwinning. Along with a lot of arrogant. De uh, te, IDF, IDF werd een geweldig en groot leger. It's very well known how brave and strong the Israeli soldiers are. Het is wel bekend hoe sterk en hoe geweldig Israëlische soldaten zijn. Alles goed, hè? Nee? Dat is goed, hè? Only one problem. Er is alleen maar één probleem. No God Was in there. Oh, God, God was er niet in. Then something unusual happened about a few years ago. En toen gebeurde er iets ongebruikelijks een paar jaar geleden. The strong IDF. Het sterke IDF. Could not win. Kon, kon niet winnen. Against Hezbollah, bunch of terrorists. Kon tegen Hezbollah, uh, de bakermat van de terroristen. With the best Air Force we have. Met de beste luchtmacht die we hebben. An intelligent Mossad. En uh, de, in de, de inlichtingendiensten. And big of en een grote buik vol met uh, trots. Ze konden niet winnen tegen Hassan Nasrallah. 4400 raketten werden afgevuurd vanaf Lebanon. Deze keer was de oorlog niet alleen aan de grens. Het is heel belangrijk. Deze keer was de oorlog niet alleen in de grensstreek. Deze keer kwam de oorlog naar de huizen van de mensen. In Haifa, in, Haifa, in Tiberia, Tiberia, in Kiriachmone, Shmona, in Natanya, Hadera. Yeah. You understand that words? No? <laughs> Suddenly, people felt like the castle of the security is no longer security. Opeens uh, waren de mensen zich van bewust dat hun veilige huizen niet meer zo veilig waren. And yet still, a great miracle. How many injured? We can count them maybe in two hands, even though it's too much. It's still impossible to understand. What was that war? An alarm clock for Israel. Wake, Wake Israel. up call for us. But not only to us maar niet alleen aan hen. Also to the rest of the world and we'll get to that later. En ook aan de rest van de wereld, maar daarop komen we later terug. Suddenly the IDF felt very insecure. Opeens was de IDF heel erg onzeker. The morale of the nation was down to the ground. Het moraal van het land was helemaal laag tot er aan de grond. It was a lot of questioning Mark about our chief commandments and people that was running the war. Er we werden heel veel vragen gesteld over de, de leiders en de oorlogvoerders van het land. And then it came Gaza war. En toen kwam de Gaza oorlog. Suddenly we feel that it's right to fight against the terrorists. Suddenly the doubt left us. Opeens voelden we dat het goed is om te vechten tegen terroristen. This time the minister of defense Barak. Deze keer de minister van defensie Ehud Barak showed humbleness. Toonde nederigheid. De minister-president toonde meer nederigheid. Deze keer was de motivatie van de IDF-soldaten heel erg hoog. Ze baden tot God voordat ze de strijd inzien. Secular, religious, together, standing in 4 o'clock in the morning, screaming to the God ongelovig en gelovig samen om vier uur toch schreeuwden ze naar God voor het eerst sinds jaren herinnerde de Israël de wereld eraan voor een korte tijd hebben ze weer even geproefd wat het betekent om de kinderen van God te zijn in het heilige land fortunately it was too short was the came very quickly again. De arrogantie kwam weer heel snel terug. And yet the Hamas still exists. En vandaag de dag bestaat Hamas nog steeds. Still there. Ze bestaan allemaal nog. Still many many rockets moving there every day. Er vallen nog steeds heel veel raketten op Israël. And as I always say. En zoals Carter zegt. Syria have hundreds of thousands of rockets ready to point to Israel. Syrië heeft uh, 100.000 raketten gericht op Israël. Hezbollah 40, ready to go to Israel. Hezbollah heeft 40.000 raketten gericht op Israël. Of, uh, the president of Iran, Ahmadinejad a great surprise for us. Uh, de president van Iran heeft een grote verrassing voor ons. They all have some evil head on the rockets as I always like to joke. Ze hebben allemaal een boze hoofd op de raketten. En well uh, ik kan u beloofden dat in die, dat in die raketten geen Christmas uh, cadeautje zit en ook geen Hanukka cadeautje. Ja, er is geen bloem uh, als teken van liefde van de leiders van de Ara Arabische inderdaad. But it's name maar, het of on there. maar het is een naam van de Joodse volk daarop. So what we learn from the Gaza war? Van de Gaza that God tried to shake us up. Dat God ons geprobeerd heeft wakker te Gog of magog? That's the last war. Dat is de laatste oorlog. That have only two important purposes. Die maar twee heeft. The one, the most important one. De belangrijkste is. It's introduce all of us. Is voor te stellen, Israel and the nations. And the who is God of Israel? Wie is God van Israel? What is his name? God will introduce again his holy name to the nation and to us Israel. God zal nu zijn naam laten eh uh, zien aan de natie en zijn volk Israël. Meanwhile Meanwhile eh uh, ondertussen he taking slowly slowly all the securities that we have the same like he did with Egypt. Nee, uh, ondertussen neemt hij langzaam de veilige, uh, het veilige gevoel wat we hebben stuk voor stuk weg. Ik hoop dat hij goed luistert, want het is belangrijk voor de tijd dat we hier zijn. Hij neemt in every security from each of us, not somewhere there. From each of us, he takes all the security. Uh, het is niet uh, alleen van hen, maar van ons allemaal neemt hij stukje voor stukje de veiligheid weg. Hij take away anything we used to depend in so much. Hij neemt stuk voor stuk alles weg waarop we zo erg vertrouwden. Our bank account, onze bankrekening. Our safety home, ons veilige huis. Leaders that we used to trust. Uh, leiders waarop we vertrouwden. we spring, Het weer waarop we vertrouwden, zomer, winter, alles was geweldig. Every Elk gevoelig hart kan in deze dagen voelen. dat something very big is happening. Dat iets heel erg groots aan het gebeuren is. Happening. Even us as an individual we feel that uh, slowly, slowly a lot of our security inside us are leaving us. Sometimes we feel confusion, <coughs> sometimes we feel joy, but sometimes we feel down. Sometimes, some Sometimes we down. Suddenly people that was completely he healthy, whoops, collapse and something happening to them. Uh, soms uh, mensen die in een moment gezond waren, die vallen gewoon in elkaar. Het gebeurt het dus met hen? Zien we niet wat gebeurt met de financiële crisis over de wereld? In Amerika, elsewhere. In Amerika en ergens anders. Suddenly the big balloon of Uncle Sam. Opeens was de grote ballon van Onkel Sam. Wist, kapot gegaan. Almost like the twin towers. Bijna zoals de Twin Towers. No mistake. De Twin Towers was een hint Because voor de Amerikanen. De Because after all, the American shine the ideal to the rest of the world long time ago. Want, uh, uh, Amerikanen die laten hun idealen al zien aan de wereld uh, sinds lange tijd. The ideal of money talks. Het ideaal van uh, geld spreekt. How it's look outside. Hoe het eruit ziet van de buitenkant. We became slave to the fashion. We, kwamen, we werden slaven van de moorden. We, slave to the we werden slaven van het systeem. The way, it's to make the whole world big, de Amerikaanse weg is om van de hele wereld een uh, mondiaal dorp te maken. No more Geen uh, unieke mensen meer. We will be one huge amount of people that don't even remind a human being. We zullen een grote mierenhoop van mensen zijn die niet eens meer herinneren wat het is om een mensen te zijn. The system het, systeem want us to not think. het systeem wil niet dat we voor onszelf denken. They want us to be so busy. Ze willen dat we zo druk zijn. That's why they give us the computers, daarom hebben ze ons de computers the gegeven. Telephone, de telefoon. Even television. Zelfs de televisie. We hoeven niet meer op te staan van de schoon en de klop in it. te drukken kunnen gewoon vanaf de bank right letter which uh, is was so nice een brief schrijven wat zo gezellig was became email werd e-mail werd. chick chikchak chick chick like a train chik chak, chik chak, chik chak, chik chik chik chik chik chik chik chik chik And when the chik chik chik chik chik school. chik chik chik chik chik chik chik Maak de moeders een uh, snelle sandwich in uh, We became quick quick quick We werden snel snel snel and we forgot en we vergaten the speed of god and we de snelheid van god we forgot how to listen to the voice of him vergaten hoe we moesten luisteren naar zijn stem after all we have no time we all full of duty to our habits uh, uh, we hebben geen tijd meer. We zijn uh, allemaal vol van alles wat we moeten doen. It's true. Some of us make a very nice check by the second of the week of the month. Uh, het is waar. De meeste uh, verdienen, sommigen verdienen een uh, heel leuk salaris aan het einde van de maand. But my God, what do we have to pay for this check? Maar wat moeten we betalen? Wat moeten we offeren voor deze check Our connection to God. Onze verbinding met God. The system wants us to be so busy. Het systeem wil dat we zo druk zijn, Until we stress ourselves to death. zodat we onszelf doodstressen. meanwhile, the minority of the minority get richer and richer and richer. Ondertussen raakt de minderheid van de minderheid rijker en rijker en rijker. Somewhere in us, we all know that it's wrong. Ergens diep in ons weten we allemaal dat het fout is. And yet, to change our old habit and to be brave, not to be slave to that. Maar om onze gewoonten te veranderen en daar geen slaaf van te zijn. It's almost impossible if we want to survive. Dat is bijna onmogelijk als we willen overleven. I don't agree with that. Daar ben ik het niet mee eens. If we have a vision, als wij een visie hebben. If we go with our vision, als wij met de visie gaan. Nothing can stop us. Kan niets in onze weg staan. And when I speak about vision. En wanneer ik het over visie heb. It includes any side of our life. Dan uh, beslaat het elk deel van ons leven. Look, how many people said it's terrible when Ahmedinejad speaking in Switzerland and in Durban? Kijk nou hoeveel mensen uh, er schande over spreken dat Ahmedinejad. Um, <laughs> how many people really do something about it? How, hoeveel mensen doen er iets aan dat hij How many people will really stand up? Hoeveel mensen zullen er echt opstaan? And really said something about it and said no more to the lie. Hoeveel zullen er echt opstaan en zullen zeggen nee tegen de leugen en nee tegen de gesloten ogen yes israel will pay the price for our fault israel zal de prijs betalen voor onze fout and we are for thousands of years paying our price we betalen al 4000 jaar onze prijs but the nations maar de naties that said they was friends of israel die zeiden dat ze vrienden waren van Israël. by bla bla bla uh, door uh, met losse tong te praten, maar niet echt ingrijpen. met moedigheid, They will also pay the price for that. die zullen daar ook de uh, prijs voor betalen. The one that say, shalom, shalom, Zij die zeggen Shalom shalom, and it's no shalom, en het is geen Shalom, hoeveel praatjes komen er wel niet uit de mensen van het vandaag de dag? We hebben veel te veel suiker in ons uh, bloed. We zijn veel and te zacht I believe with all my heart. En ik geloof, dat we, ik geloof met heel mijn hart Dat de reden is dat we niet uitgaan en er iets aan doen. It's because we are afraid. Is omdat we bang zijn. All of us, all the Western, are, have a disease called fear. Iedereen, de hele westerse wereld heeft een ziekte genaamd angst. Fear to be. Angst om te zijn, like those beautiful people like King David. Om te, bang om te zijn zoals de mensen zoals koning David. En I have another example for you of a great man. En ik heb nog een voorbeeld voor u voor, van een geweldig mens. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Dutchman. Nederlander. He a best friend of mine. Hij is een van zijn beste vrienden. Do you know why? Weet u waarom? Because this man never giving up about his vision omdat die man nooit opgaf voor zijn visie. Him Iedereen om hem heen. Like he dacht dat hij volkomen gestoord was. Hij was een uh, gek. To the eyes of normal people. In de ogen van gewone mensen. En yet to me, was hij de enige normale? He lived his life with real vision. Hij leefde zijn leven met een echte visie. En de, de enige uh, persoon in de wereld die hem ietsje liefde en warmte gaf was zijn broer Theo. hele wereld die hem ietsje liefde en warmte gaf was zijn broer Theo. Only after he died. Alleen nadat hij stierf. People glory him up to the sky and he became millionaire. Verhoogde mensen hem. When en, he was uh, alive he hardly had anything to eat. Maar toen hij leefde had hij niks om te eten. I miss Vincent. Ik mis Vincent. I miss Moses. Ik mis Moses. I miss King David. Ik mis koning David. And I miss all of us to get up there and be what we can be as a human being. En ik mis ons allemaal uh, omdat we niet op gaan om te zijn wie we zijn. Now to close up this subject before we go to the other one and om, the last one. Om dit, om dit onderwerp af te sluiten. I know it's a very good woord what I say, but what does that mean? Ik weet dat het heel goed klinkt, maar wat betekent het? Ik zal u uh, in het kort vertellen wat het betekent om met visie te zijn. Om met visie te zijn betekent om ochtends wakker te worden. And everyone that had name from his parents en iedereen die een naam heeft voor zijn ouders. Will know what he's doing in this earth. Zal weten wat hij doet op deze aarde. Danst het. Dance it, dance it, sing uh, don, don, it, dan, dan, celebrate dan, dan. it. Sing it out, it, whistle it, float it. Not be afraid to be it. Wees niet bang om te zijn. How can we be like that when they teach us since we are a little one? How can we be one? thing they be like the one? thing they don't teach us. To be what we supposed to be. Om zijn. Om Anna, zijn. Daniel, Yoram, Chaya, Johan, whatever it is. Wat je naam ook is. They teach us The everything. Ze leren ons alles. I'm the teacher. Ik ben de leraar. And here I see only heads. En hier zie ik alleen mijn hoofden. You all have to study A, B, C, D and then walk to the system. Don't move left or right. Je moet allemaal ABCDE leren in het systeem lopen en niet links of rechts gaan. The teacher don't look to the person hard and said who you are. The you have something so beautiful. I want to research with you. Let's find out who you are that you can deliver your gift to the world. De leraar kijkt niet naar u persoonlijk. Zo van ik wil je leren kennen. Ik wil je ontdekken. Ik wil zien wat je de wereld te bieden hebt. After all, the Bible commanding us. Uh, ons de Bijbels, uh, ons educate the boy the way he is leer de jongen naar de weg dat hij is do you know why so many boys today and girls as well Weet u waarom zoveel jongens en meisjes vandaag de dag also sad, so verdrietig zijn and drinking to death and smoking to death and violent to death dat ze zichzelf dood drinken dood vechten of dood roken because lonely omdat ze eenzaam zijn and en leeg zijn and we think wij hopen dat ze door een, een hogere opleiding en een stukje papier een beter leven zullen hebben. Do you know what these young want really? Weet u wat deze jonge mensen echt willen? All what they want is to feel music in the heart. Het enige wat ze willen is muziek in hun hart. All what they want it's to feel that they have a value by being here. Het enige wat ze willen is dat ze het gevoel van waarde hebben door hier te zijn. And how do we judge them? En hoe oordelen we ze? Wat doe je voor het leven? Ik ben een dokter, goed, je gaat hier. Wat doe je voor het leven? Ik ben de kanten van de kanten. Nou, dan ga je uit We counten niet je. Hoe oordelen we ze? We vragen ze, wat doe je? Je bent een dokter? Oké, okay. ga dan maar die kant uit. Black. Je black? Go, go there. Je yellow? Go daar. Je jews, Go daar. Je Christian? Go. daar. We zijn, niet we are. Not we are. Maak je schoenen schoon, uh, moet je maar wegwezen. Uh, ben je zwart, die kant uit, ben je wit, die kant uit. Uh, ben je jod, wegwezen hier. En zelfs de pastoors in kerken en de rabbies in de uh, synagoge. They teach beautiful scriptures of the Bible. Zij leren over de geweldige schepping van de Bijbel. Lovely scripture. Geweldige Bijbelpassages. But forget one thing. Maar ze vergeet één ding. How we bring this living water? Hoe brengen? Hoe geven ze levend water? To our daily schedule. En in ons dagelijks uh, leven. How can I feel the joy? Hoe kan ik het? Hoe kan ik de vreugde voelen? Joy for every second that I'm alive. Vreugde over elke seconde dat ik leef. The joy to be. Uh, de, de vreugde om te zijn even ook al moeten we af en toe huilen van verdriet En als het god mijn visie is om de viool te spelen voor god what do i get for my parents blessing for that Wat krijg ik dan van mijn ouders een zegening daarvoor and what about if i want to be just a poetry writer or anything else that it's my vision wat als ik uh, slechts uh, uh, gedichten wil schrijven. God, us, shut, shut, shut dream. Uh, hoe vaak zeggen onze ouders wel niet, stop stop stop met wat je doet. Be reasonable they say. We wees redelijk. Dat be normal. Redelijk. Wees normaal. Don't breathe. Adem niet. Hardly move. Weed Just niet. protect. Weed be cold redelijk. and then you might be alright. Blijf gewoon still staan. Because stuit je be careful, af... man. If you just move a bit to the side, you might fall down. And mij... they don't tell you that you might have a chance to get up again. Blijf gewoon staan. Beweeg je niet, want ook al als je iemand een stapje opzij doet, er is er een kans dat je valt. En ze zeggen niet dat er een kans is dat je weer op kan staan. And if you ask me why it's so many diseases in these days? Als je mij vraagt waarom er zoveel ziekte is vandaag de dag? God forbidding, like cancer. Uh, dingen zoals kanker like asthma, asthma and en and andere in, my opinion, in mijn mening it's we're not is omdat omdat we niet onszelf zijn When we disease, somehow we block something on us als we ziekte hebben dan blokkeren we iets in ons it's no reason to be sick in my opinion er is geen reden om ziek te zijn god god heeft het zelf gezegd if you following my words als je wandelt in mijn wegen. and you be what you are en je bent wie je is with no bent, fear en er is geen angst. En Dan zal ik een laatste voorbeeld geven. Mordecai. Mordecai. Remember from Esther's story? Mordecai, Mordecai was surrounded by a lot of people that tried to take away what he was. Uh, Mordecai werd omringd door veel mensen die probeerden weg te halen wie hij was. He was Mordecai a Jew. Hij was Mordecai de Jood. And they want him to be something else. En zij wilden hem iets And anders he laten insisted. zijn. he insisted. En maar hij bleef staan. He said no matter happened. Maakt niet uit wat er gebeurt. I am what I am. Ik ben wie ik ben. Abraham was the same. Abraham was hetzelfde. And in the en anderen in de geschiedenis. not afraid to stay they are, even though the whole world was against them. Ze waren niet bang om te blijven wie ze waren, ook al was de hele wereld tegen hen. Now to close this subject, let's understand something very important. Om dit onderwerp af te sluiten, moeten we iets goed begrijpen. Israel, we will be healed. Israël zal geheeld worden. Ook de natie zullen geheeld worden. Maar als we geheeld willen worden moeten we wel begrijpen waarvan we ziek zijn. me we Soms lijkt het wel alsof we om de, de hete heen draaien. Instead Maar in plaats daarvan moet ik mezelf de vraag stellen. Am I live my life full? Leef, leef ik mijn le leven tevoren. Who is my vision? Nobody else's vision doesn't have to be. Met, met mijn visie, niet iemand anders visie, alleen mijn visie. And guess what? En vision, you cannot side it. It can be something for someone, that for us it looks so small. Uh, visie kan niet zijn dat in onze ogen zo klein lijkt. But for them it's the whole life. Maar voor hen is het hun hele leven. I have a friend Ik heb een in, Israel, in Israel. That the hobby of her is to raise butterfly. Uh, wiens passie, it is on uh, butterflies. Vlinders, uh, vlinders She uh, loves them. Let's go. She's And you know what? I telling her by doing that. You You help the Messiah coming closer. Help, help you the Messiah to come closer. Daniel, what are you talking about, you idiot? How can I? Danny, waar heb je het over? Hoe kan dat? To her, listen up. Anyone that come to your house. Ik zei luister. Iedereen die naar jouw huis komt. Feel the beautiful love. Ziet de geweldige liefde. And energy. En energie. That you shine out of you. Die je uit je place, place naar any corner. Naar elke plaats naar elke hoek. And you never know. En je weet nooit. What did you dig into the person that experience your spirit? Maar nooit wat je hebt ingebracht in die persoon die dat ervaren heeft. And I say, en ik zeg. Iedereen die die vrede en die rust in zich heeft. That's will hurry the Messiah to come. Dat zal de Messias helpen om terug te komen. Hate will not solve the problem. Haat zal niet het probleem oplossen. More bombs, more muscles will not do. Meer, meer bommen zullen niet helpen. Wanneer anyway, we moeten vechten, zullen we vechten. Maar ondertussen moeten we de tijd gebruiken om te genezen van de ziekte waar we al eeuwen aan lijden. En die ziekte heet angst.